Tien uur Herman Vriend met het NOS-journaal. Bij een bomaanslag in Brindisi in het zuiden van Italië is een dode gevallen. Zeker zes mensen raakten gewond, twee van hen zijn er slecht aan toe. De Italiaanse media melden dat de bom ontplofte bij een modevakopleiding... vlakbij de rechtbank. De dode zou een student zijn, ook de gewonden zijn student. De plaatselijke autoriteiten zeggen dat de bom verstopt zat... in een vuilcontainer die voor de school stond. Wie hier achter de aanslag zit is nog niet duidelijk.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 presentatie Peter de Bie en Mieke van der Wij. 4 minuten over 10 het laatste uur van de nieuwshow en over een kwartier is Pieter Steins onze chef boeken van dienst. Pieter vertel op is er nog nieuw. Ja, overmorgen is het uh, een bijzondere dag. Dat is namelijk de zoveelste sterfdag, ik weet het niet precies, van PC Hoofd. Oh. Uh, ja, oh, zeg jij. Maar dat betekent... En die gaan we vieren of zo? Ja, ja gaan we door... en hoe vieren we die? Die vieren we elk jaar door de PC Hoofdprijs in die week uit te reiken. Ah. En dat gaat aanstaande donderdag gebeuren. En die uitreiking is aan de dichter Thomas Oosterhof. Een dichter met een enorme staat van dienst ook proza-schrijver. Hij had eigenlijk die prijs ook nog wel eens voor uh, proza kunnen krijgen... of zelfs voor essayistiek, want hij is ook een essayist. Hè? Dat zijn de drie genres waarin mm -hmm. die hoofdprijs wordt uitgereikt. Uh, maar hij is vooral eigenlijk een vernieuwer van de poëzie... en ook als zodanig echt geprezen in door de jury. In welke zin vernieuwer? Nou, eigenlijk in bijna elke zin. kijk Je zou kunnen zeggen, zijn standaard gedichten... ik zal er dadelijk een heel klein gedichtje voorlezen... om eventjes uh, te laten proeven... Uh, maar zijn standaardgedichten zou je kunnen zeggen zijn een soort Lucebertiaanse associatieve gedichten. Um, maar hij is daarna echt doorgegaan naar alle kanten toe. En hij heeft experimenten gedaan met typografie. Dus echt hoe uh, gedichten op de pagina komen. Handgeschreven dingen erbij. Woorden laten oplichten. Woorden donkerder maken. Um, en dat heeft hij nog één stap verder genomen. En hij is de uitvinder van het bewegende gedicht. En dat is dus inderdaad dat je naar een, een, een, een beeldscherm gaat. En je ziet een gedicht dat langzaam voor je opkomt. En dat dus hele nieuwe ideeën over ja, wat poëzie is naar voren brengt. Maar ook hele nieuwe gevoelens bij het lezen van die... Ja, lezen, ondergaan van die poëzie heeft. Dus hij is echt... Wat dat betreft, uh, ja, ook een dichter met een enorme uh, lijn in zijn oeuvre. Hè, van steeds, steeds meer dat experiment opzoeken. Uh, en dat is allemaal te volgen in een bundel die speciaal deze week uitkomt. Maar ik geloof dat het last-minute werk is, want uh, ik heb hem nog niet binnengekregen. En dat is hier Drijft Weg. En daar zit zijn complete oeuvre in vanaf zijn debuut uit uh, eind uh, jaren En dat 80 gebeurt natuurlijk omdat hij die. En over. dat gebeurt ter, ter, ter ja. ere, dat is het, het cadeau voor Tonnes Oosthof. Nou, ik wil iets heel kort voorlezen. Ja, omdat, doen we even. Uh, uh, vorige keer uh, hadden we het over Leonard Nolens, en toen heb ik geen gedicht voorgelezen. en dat leidde tot grote verontwaardiging bij Mieke. Maar nu heb ik een klein gedichtje van. Uh, oh, dat leidt ook tot uh, grote verontwaardiging hoor. Ja, <lacht> en het heet Een slaapliedje'. En er zitten wat handgeschreven teksten bij, maar die lees ik niet voor. Dat is onderdeel van het experiment. Dat is ook heel moeilijk voor te lezen. Het gaat echt om gedichten op de pagina. Maar je ziet hier wel een beetje ook de, de humor van Thomas Oosterhof in. En het is een slaapliedje. Ik leid de koningin door mijn waterwoning. Rond en rond, buig, buig, suya en suya. Allemaal Nederland, majesteit, allemaal van u. Ze vindt een hoekje gezellig. Hier ga ik slapen, voegt de daad bij de Rijksvoorlichtingsdienst. Zo dan. Slaap ook jij, koningin van mijn hart. De tenen uit mijn pantoffels. Ik hou van je, zoals er altijd iets rechts is... van wat er links van is. Zo hou ik. Uh, het, is, het is een slaapliedje, het is een liefdesliedje. Uh, en tegelijkertijd maar, is het ook uh, echt... Uh, ja, het is ook een beetje gek natuurlijk. Hè? Ze voegden inderdaad bij de Ja, dat, ja, dat, ja, dat, ja, dat ze ook dat... vaak moeten doen. Goed, ik heb nog één ding. Eh, en daar kom ik dadelijk nog meer op terug. Dat hou ik nu heel kort. Dat is de dood van Carlos Fuentes. Ja. Een van de grote schrijvers. Eh, een van de eeuwige Nobelprijskandidaten, Mexicaanse schrijver. Een van de drie grote uit Zuid-Amerika... En dan van die drie, de enige die uh, eigenlijk de Nobelprijs niet heeft gekregen. Hè. Je hebt Marquez en je hebt Jossa uit Pe Colombia en Peru. Uh, de, Mex de, de Mexicaan uh, als de grote vertegenwoordiger van, uh, nou ja, Midden-Amerika in dit geval. Een paar grote belangrijke romans geschreven die ook weer ja, vernieuwend waren. De dood van Artemio Cruz uh, uit 1962. Dat is een van zijn uh, vroege boeken die echt, uh, nou ja, uh, het begin aanduiden van die enorme opgang van de uh, Latijns-Amerikaanse literatuur in de jaren zestig. Um, hij is daarna eigenlijk een soort ambassadeur... voor, uh, voor het proza en de poëzie van, uh, van Mexico geworden. Hij reist ook heel veel rond, een echte cosmopoliet. En hij komt voor, en dat is uh, het bruggetje dan naar dadelijk uh, naar een bloemlezing die ik bij me heb, uh, waar ik het dadelijk over ga hebben... naar de stad. Daar staat het grootste verhaal is van Carlos Fuentes. Puur toeval natuurlijk, dat hij net deze week uh, is uh, gestorven. Uh, ik heb verhalen bij me van Raymond Carver, de allerbeste Amerikaanse verhalenschrijver... volgens velen. En uh, ja, het is alsof ik het op thema heb uitgezocht... maar ik heb ook nog uh, verhalen bij me van Edgar Allan Poe... waar ik het vaker over heb gehad. Uh, maar ik wil het toch nog even aanstippen. En dat in combinatie met een uh, bijzonder goede uh, verzameling... van getekende verhalen van H.P. Lovecraft. Striptekenaar Eric Kriek, die, uh, deze krankzinnige verhalen... die echt nog gekker zijn die van Edgar Allan Poe... Uh, in een helemaal eigen wereld heeft getekend. Echt uh, heel mooi. Daar ga ik het over hebben. Nou, dat goed. Tot uh, over een kwartiertje ongeveer. We sluiten de nieuwsshow vandaag af... met de eerste wetenschappelijke expeditie naar de top van de Mont Blanc. Dat was in 1787. Er is een expositie aan gewijd... en dat is bij het Tijdensmuseum in Haarlem. Bert Sliggers komt daarover vertellen. Goed, we gaan wel terug, maar nog even verder terug naar de Gouwe in haar nieuwe roman Vrij Man... ...dineert Nelleke Noordervliet met een 17e-eeuwse jurist uit Rotterdam... ...Mello Molenaar. Ze wandelt met hem door Leiden en samen maken ze boottochtjes. Zo overbrugt ze de gapende kloof van de geschiedenis... ...en leidt de lezer naar het midden van de 17e eeuw. Een periode waarin nieuwe ideeën op geld doen over god, mens en samenleving. Raadspensionaris Johan de Wit is de man die het voor het zeggen heeft... ...in de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën. En Menno Molenaar weet tot zijn kringen door te dringen... Maar moet uiteindelijk de wijk nemen naar de nieuwe wereld. Goedemorgen Nelke Noordervlicht. Goedemorgen. Ja, er zijn al heel wat historische romans verschenen over die periode, hè, die 17e eeuw. Um, wat is uh, voor u de aantrekkingskracht van die, van die periode? Um, het feit dat er van alles aan het kenteren was. En ook het feit dat Nederland in die tijd een wereldmacht was dat hele kleine landje met een, een burgerregering van mannen in zwarte pakken. En dat was natuurlijk uitzonderlijk in het Europa van mm. de vorsten. Daar hadden ze rekening mee te houden, daar hadden ze helemaal geen zin in. Eh, maar dat kente, kenschetste de rare positie van de Nederlanden in die tijd. En er was een enorme economische expansie. Er was een geweldige ja, bloei van de kunsten en van de cultuur... En er was ook een, een, je zou bijna zeggen... een vrijhaven voor het modern en voor het nieuwe denken... waren het niet dat die vrijhaven ook tussen aanhalingstekens gezet moet worden. Hoor. Nee. Want we waren wel tolerant, maar zo tolerant was het nou ook weer niet. En, maar nou, in ja, ieder geval zeer eigenwijs. Ja, absoluut, heel eigenwijs en heel anders dan alle anderen. En dat is een, een, een, een, een tijd die ongelooflijk aantrekkelijk is... omdat iedereen... In zo'n periode zichzelf moet uitvinden opnieuw en dat eh, vrij opeens een eh, erkend land, een erkende natie in Europa mm -hmm. en een republiek. Nou, dat is een, een, een fantastisch gegeven. Ja. Eh, u, u hebt zelf eigenlijk een rol in het boek geschreven, hè? Ja. Dat dat is uh, een. een, een Bijzonder voor een historische roman. Want er wordt meestal gezegd, nou, de feiten moeten kloppen. Maar op het moment dat je jezelf er inschrijft, ja, dan lukt dat per definitie al niet meer. Maar ik, ik, kennelijk dacht je van, nou, dat moet, want anders dan kan ik er niet doorheen. Nou, het, is, het is ook. Uh, is al om, die lagen. Om uh, heel expliciet te maken dat een historische roman. Een, een verhaal is waar misschien elementen van waarheid in schuilen, maar altijd fictie blijft. En fictie. Um, gemaakt door een schrijver die probeert door te dringen in een andere tijd. Dat is per definitie onmogelijk. Het is al heel moeilijk om in je eigen tijd een beetje overzicht te houden natuurlijk. Maar daarvan kun je zeggen van, ik leef in die tijd. Wat ik waarneem, kan ik voor waar houden. Maar hoe men leefde in de 17e eeuw, ja, uh, je kunt bronnen erop naslaan. Maar heel exact krijg je dat nooit. En dat wilde ik eigenlijk laten zien hoe je als schrijver probeert door te dringen in de geest en het leven... van iemand die uh, 300, 400 jaar eerder leefde. En die Menno Molenaar, want dat is dus de hoofdpersoon van het boek, Vrijman. Dat is een. Uh, nou, misschien kan je even een korte karakterschets van hem geven. Het is, het is een, een dik boek. We, gaan, we leren hem kennen als, als jongetje. En hij gaat, uh, ja, het is ook een beetje een Coming of Age-roman in, ja. in die zin. Hè? Dat ja. is iemand die volwassen wordt in het boek. Ja, en dat hij is daar betrekkelijk onzeker in. Ja. Hij uh, verliest het houvast van de traditie van het geloof van uh, zijn omgeving. En hij moet dus zijn eigen weg vinden. Hij raakt uh, geïnteresseerd in het nieuwe denken. Uh, mannen als Adriaan Koerbach en Franciscus van den Ende... en uh, Spinoza, die daar ook op de achtergrond uh, figureert. Dat vindt hij allemaal ongelooflijk interessant en boeiend. Maar het is voor hem heel moeilijk om de sprong te maken naar... Het leven voor dat vrije denken. En hij wordt afgeleid door allerlei andere uh, elementen in het leven. Het is, het is gewoon een, een, een, een jongen die niet weet wie hij precies is. En wat hij nou precies moet met dat leven. Ja, maar hij heeft ook wel uh, een beetje griezelige kantjes. Hè? Nou, hij heeft perverse trekjes. Ja, hij is buitengewoon geïnteresseerd in uh, het leven. En wat leven tot leven maakt. En dus ook in de dood. En nu is voor ons de dood weggestopt in verpleeghuizen, maar toen was de dood bepaald niet weggestopt in verpleeghuizen, maar was op elke straathoek aanwezig. En toen begon men ook daadwerkelijk dat de dood te onderzoeken. We hebben overal, in alle steden was er een, een theatrum anatomicum en daar werden lijken ontleed en daar was dan een heel gezelschap aanwezig van uh, belangrijke mensen die dat allemaal wel, wel eens kwamen bekijken... moest het natuurlijk vooral in de winter zijn. Mm -hmm. Want dan waren ze tenminste koud. En dan kon, het, kon je er een tijdje mee toe met zo'n lijk. En in de zomer kon het absoluut niet. Dat, dat, dat het uh, ontleden van lijken een soort theatervorm was... waar iedereen uh, op afkwam, dat was... Uh, dat, dat Betekent natuurlijk ook de belangstelling voor dat soort dingen. En dat dat veel normaler was. Ja. Dus de perverse belangstelling van Menno Molenaar voor de dood was misschien in zijn tijd iets minder pervers dan wij nu denken. Dat het maar is. hij is spion, hij werkt bij Johan de Wit. Je ja. kan het zo gek niet verzinnen wat iemand allemaal meemaakt. Een maakt. avontuurlijk nou. leven. Ja. Nou, het is, het is ook iemand die ja. van huis uit dus niet, niet, niet, niet, niet ge, uh, uit een rijke, uh, rijke familie kwam. Nee. Hij had geen geld. Nee. Dus dat maakt hem natuurlijk ideaal, iemand om, om ook, ook te en avontureren. In die, tuurlijk. Ja. Hij moet het op de een of andere manier moet hij, uh, aan de kost zien te komen... en zijn, zijn idealen zien te verwezenlijken. Dus uh, hij is uh, natuurlijk ook onkoopbaar. Ja. En uh, waarom niet? Want in de 17e eeuw was je altijd heel erg afhankelijk van een, um, laten we zeggen, zo'n systeem uh, van cliënten. Je was afhankelijk van een. Rijker iemand, misschien in je familie of daarbuiten waar je eh, als het ware diensten aan bewees. en die omgekeerd dingen voor jou deed. Nou, dat, dat systeem van het cliëntelisme. dat kennen wij hier in het Westen helemaal niet meer. maar dat was toen heel duidelijk aanwezig. En dan moest je je weg maar in zien te vinden. als je niemand had. Nou, dat, dat doet hij. Ja, het is gewoon ook een handige sodemieter. Ja. Ja, in zekere zin wel. Ja, het is maar, een beetje een, een, een man met een smet er ook op, op zijn karakter. Ja, hij, is ook, hij vindt het ook moeilijk om ongelukkig te zijn. Om maar de, ja, de, wie vindt dat niet moeilijk? Nee, nee. Ik bedoel, dat is een... geen grote moeite <laughs> mee. Ja nee, dat, ja, nee, geluk is niet het nee. uh, kernthema nee. van het boek, zal ik, zeggen, zal ik maar zeggen. Maar, maar dan ook nog Spinoza ontmoeten, dan krijg je toch weer een heel ander verhaal. Ja, maar hij kijkt erg op tegen Spinoza. Dus hij durft bij wijze van spreken... Uh, in de nabijheid van die bescheiden maar grote denken... als het ware niks te zeggen. Want hij zou wel willen dat hij die, zo die bento, was. Hè? Zo ja, ja. integer en zo zuiver. En dat is hij niet, want het is ook maar een rommelaar, zal ik maar zeggen. Dat is, maar dat maakt het natuurlijk wel tot een, een, een persoon... waar het leven in bruist en zindert. Dat is die Bento, toch? Bento is Spinoza. Ja, dat, ja. dat is Spinoza. Zo, heet zo werd hij genoemd. Zo werd hij zo werd genoemd. Ja. Want uh, dat nieuwe denken, hè? Want wa waaruit bestond dat nieuwe denken in die tijd? Was dat het, het je afvragen of God eigenlijk wel bestond, bijvoorbeeld? Nou, dat durfde men nauwelijks te zeggen. Maar dat werd wel gedacht. En um, uh, Franciscus van den Ende ging daar al vrij ver in. Dat was, naar nou, men zegt, uh, de leermeester van Spinoza. Dat is hij ook zeker wel voor een deel geweest. Um, en Spinoza zelf uh, heeft het uh, ja, teruggebracht tot de for formule... God ofwel natuur. God is eigenlijk de natuur, alles wat is. Ja, en dan bestaat hij dus eigenlijk wel en niet tegelijk. Dus hij heeft uh, afgezien van een God die... Uh, een, een Bijbelse God... die als een soort bijna uh, ja, gepersonifieerd idee boven ons zweeft en mm -hmm. zich bemoeit met de mensheid. Dus voor, voor Spinoza was alles onderhevig aan natuurwetten. En dat was revolutionair in die tijd. En, en, en hij was natuurlijk niet de enige die zo dacht. Er waren er veel meer die in die kring. Maar werd het ook gezien, gezien als, als daadwerkelijk revolutionair... dus subversief en bedreigend ja, voor de staat? Nou en of, nou en of. Er werd van alles uh, uh, werd er verboden. De, uh, het verhaal van Adrian Koerbach, dat ik ook in het mm -hmm. uh, boek vertel... Uh, is daadwerkelijk gebeurt. Hij heeft boeken geschreven die uh, toch zo subversief werden geacht dat hij uh, gevangen werd gezet. En uh, vervolgens is hij in de gevangenis ook overleden. En uh, dat in de Nederlanden, die toch betrekkelijk vrij waren. En, nou, wat er al niet over... Descartes is gediscussieerd. En Descartes was nog iemand die zei dat hij in God geloofde. Maar zijn idee over de, de ratio... dat alles met de ratio beredeneerd kon worden en moest worden... dat was ook al revolutionair. Al die dominees die zaten in de hoogste boom. Ja. Heb je echt zitten te denken... Nou waar zal ik die menno's allemaal naartoe sturen en mee laten maken... Van, nou, dan laat ik hem eerst naar, eerst een naar uh, Rotterdam. Ja. Da Daarna gaat hij naar Den Haag. Daar komt hij in aanraking met uh, de, nou, ja, als weet Klerk je wat, bij ik... Johan de Witt en dan gaat hij mee op het schip. En weet je, hij beleeft natuurlijk ontzettend veel. Hij zit heel dicht bij de macht op een hij gegeven zit, moment. Nou, dat, dat is wat ik wilde. Ja. Dat is wat ik wilde laten zien, dat je uh, dicht bij de macht zit en dat je kunt zien hoe die macht verdeeld is in en ik zeg bepaalde lagen. Dus de grote macht, de mannen die het echt voor het zeggen hebben... dan daaronder de macht van mensen die manipuleren op de achtergrond. En dan kom je steeds lager tot bij de uh, klerken waar hij dan deel van uitmaakt in die 17e eeuw. Ja. Nou, dat was ook een club mannen die voortdurend werden aangeklampte door allerlei mensen die iets wilden en iets van ze moesten. Dus het was een, een, een, een, een, een soort bijenkorf van allerlei mensen... die macht uitoefenden, macht kochten, uh, macht zochten. Nou, dat wilde ik laten zien, daar wilde ik hem... Ja, die Johan de Wit is ook heel interessant getekend, vind ik. Die, die raadspensionaris, de machtigste man van de Republiek op dat moment. Uh, ja, uh, was, je, was je van hem onder de indruk? Wat lijkt wel alsof je wel een fan was van deze ambitieuze... Ik ben zeer de Witt. onder de ja, indruk ja. Van, uh, van Johan de Wit. Dat is een, een, een hele uh, merkwaardige man natuurlijk. Want het was een rekenaar, een kruidenier. Hij cijferde alles na... Uh, hij wist alles. Hij wist veel meer dan iedereen in zijn ja. omgeving. Hij, nou, hij schaakte echt op dat internationale schaakbord van de macht. En dat deed hij ontzettend slim. Maar wat mij zo interesseerde is dat, kijk, iemand die aan de macht is, die heeft die macht, nou denk ik, altijd gedurende een beperkte periode jaartje of twaalf. Ja. En dan beginnen ze allemaal een beetje. Uh, raar te worden, want dan stijgt die macht naar het hoofd. Kijk maar, als er een premier twaalf jaar aan de macht is... dan worden ze een beetje raar. En, uh, vaak, vaak voordien al, hoor. Vaak voordien al, ja. maar dan ga je het pas merken, weet je. Oh. En, dat, uh, ja. en ik had de indruk dat dat bij uh, de Wit ook uh, uh, gebeurde. Na 1668 dan is zijn vrouw overleden. Dat heeft hem heel veel leed gedaan. Dan zie je hoe de macht van de Witte langzamerhand uh, in elkaar stortte dan is hij zelf ook al niet meer zeker van, van die macht. Hij verliest zijn greep op de zaken. Ja. Totdat hij in 1672 inderdaad gelincht wordt. He, en dat, is, dat heeft al veel eerder begint dat in te zetten. Nou, dat is fascinerend. Zo'n man die als 28-jarige jongen ja. de macht krijgt als raadspensionaris. Ja. En dat fantastisch doet. En dan opeens, woep, zie je het in Ik vind dat echt... Nou ja, ook iemand die echt beslissingen durft te nemen... al was het alleen maar, hè, op een gegeven moment moet die, moet die vloot weg... en dat heeft eigenlijk haast. Ja, prachtig. Eh, heeft ja, hij, dat zelf is gedaan. prachtig. hij heeft zelf die, dat Spaanse ja. gat zitten uitpeilen. De, ja. Eigenwijs ja. En, en ongelooflijk zeker van zichzelf. Ja, en dan blijkt hij nog gelijk te hebben ook. Ja. He, want het, het, het, en klopt het, het, dat allemaal? Dat klopt allemaal. Ah, okay. Nee, nee. Want je, er zijn ook uh, afbeeldingen van uh, Johan Je moet even vertellen wat boot. het is. Ze moeten... Nou, ze moeten uitvaren met de vloot. Ja. En in Nederland zit je altijd aan lager wal. Ja. Dus het is. Uh, kijk, nu kan het allemaal makkelijk. Maar als je zeilt, dan weet je dat je niet bij iedere uh, windrichting uit kunt zeilen vanuit Omdat Texel. Omdat Nederland veel westenwind heeft. Precies. Dus dan kom je moeilijk weg. Dan kom je alleen maar in de, als de wind uit een bepaalde hoek waait, kom je weg. Maar. Daar bij Texel en zo zitten ook veel zandbanken. Dus het is verschrikkelijk moeilijk om daar met de juiste windrichting... en de juiste richting te nemen tussen die zandbanken door om uit te varen... met die hele grote driedekkers, ja. wel log. En uh, hij zegt tegen iedereen, en, iedereen is het, en niemand is het met hem eens... geen loodsman en geen kapitein is het met hem eens... hij zegt we kunnen bij meer windrichtingen uitvaren... Want het Spaanse gat is veel breder en er zijn veel minder zandbanken. En niemand geloofde het. En hij zei, dan gaan we het peilen. En dan doe ik dat zelf. En dan gaan ja. jullie mee. Nou, hij in een bootje met een pijlood. En hij heeft gewoon, dat Spaanse gat heeft hij helemaal uitgepeild. Ja. Totdat ze moesten erkennen, ja, verdraaid, het kan. Ja. Ja. En Meen dus ging weten. die vloot uitzeilen. En dan hadden ze... Uh, 16 visserspinken, die lagen daar langs die vaargeul met een uh, lichtje aan natuurlijk. En eerst ging het grootste schip, want als dat er door was, dan ja, kwam de rest, rest ook. Ja. En uh, de Wit stond zelf natuurlijk op de campagne met ja. de kapitein en met de admiraal. En dan ja. stel je je voor wat er gebeurt, hè, ankers omhoog, niemand weet zeker of het echt gaat lukken. En dan kraakt alles in zijn voegen en dan gaan ze langzamerhand dat ja. gat uit. En dan op, op iedere keer dat ze zo'n zo visserspink passeren... stijgt er applaus op, want ze zijn weer een eentje verder. En dan tenslotte varen ze uit. Nou, ik vind dat prachtig. Toen, Echt? Echt? To, Echt? toen ze de laatste. Als ik het u vertellen, ik ook. <laughs> Luister, toen ze de laatste visserspink waren gepasseerd, steeg een luid gejuich op. Menno keek naar de wit die op de campagne stond. Zijn statierok dof glanzend in het licht van een scheepslantaarn. Hij leek kalm, maar het hart moest toch in zijn borst opspringen. Zijn geslacht moest zich toch met bloed vullen. Een lach moest toch opkruipen in zijn keel. Die stoïcijnse kop liet geen emotie blijken. Naast hem stond Kees Tromp, die was luitenant-admiraal tot de Ruiter zich bij de vloot zou voegen. Op Troms gezicht was na de scepties ook een zekere teleurstelling zichtbaar. Hij maakte een niet erg enthousiaste buiging. Niet meer dan de neiging van het hoofd om het gelijk van de Wit te erkennen. Ja, want hij had natuurlijk vreselijke ja, ruzie met ja, ja, Kees ja, Tromp. Ja, ja, ja. Uh, en uh, niet, uh, de, de, de, ook denk ik, je bent niet echt een oranje klant. Nee, ben ik niet. Nee. Dus dat, dat, dat komt hier ook wel enigszins uit. Uh, ja, als je, het, uh, als je voor de wit bent, dan ben je tegen ja, ben je tegen ja, eens Nee, dat kan niet. Dus, uh, nee, ja. Dat, dus ja. ja, Nederland is ook een republiek. Ja, we hadden nog beter nog een republiek kunnen blijven. Ja, eigenlijk wel. Waarom? Nou, we zijn een republiek, we zijn een republiek met een, republiek, koningin, met een ja, aan het koningin het hoofd. Ja, ja, hoofd. Ja, ja, ja, ja, nee, ja. dat is ook zo. Dat is, dat, dat is een, een, een, misschien langzamerhand een cliché, maar is wel waar. Ja, maar goed. Um, ja, de Gouden Eeuw. Uh, nou ja, goed, ik heb het al verteld. Die Menno gaat op een gegeven moment ook nog naar Amerika. We hoeven niet het hele boek te vertellen. Maar dat blijft uh, een fascinatie. Want je schrijft soms een, een boek dat in het nu speelt. En af en toe dan weer een historische roman. Ja. En, en hier is een soort verbinding uh, ja. gelegd. Ja, ik leg wel meer verbinding. Ja, ja. Er zet wel meer verhalen in het heden af tegen verhalen in het verleden. Om inderdaad die... Die, die band tussen toen en nu duidelijk te maken. En ook om te laten zien dat je inderdaad... Um, uh, ja, bij een historische roman gaat het altijd om geloofwaardigheid. En die streef je als schrijver natuurlijk ook wel na. Maar tegelijkertijd moet je ook heel erg goed beseffen... dat je het nooit helemaal haalt. Dat je het altijd benadert. En dat is uh, duidelijk geworden bij, in Vrijman. Dank je wel. Nelleke Noordenvliet... Uh, het boek is uitgegeven door Atlas Contact. Als u er meer over wilt weten, dan kan dat altijd via onze site nieuwshow.nl. Ik uh, lees als een trein, het boek. Echt waar. Dank je wel. Ja. Muziek. MUZIEK oh, Saracino, tutte femmine fanno amura. Ten i capelli ricci ricci, gli occhi briganti o sud in faccia. Ogni figliola sappicia si uira passa. La sigaretta mocca, la mano in jasakka e se ne va smargiato per tutta città. O oh Saracino, o oh Saracino, Velugaglione, o oh Saracino, O oh Saracino, tutte le fa sospira, na faccia bella. Oh Saracino, O oh Saracino, Ben luwanyone, O Saracino, hey! oh O Saracino, oh Saracino, tutte fenen en fan. De stem van Rocco Granata. Misschien had u hem herkend. Rocco Granata? Ja, Weet precies. Ja, Marina, Marina. Ja, die ja. man moet al inmiddels 142 zijn, ja. maar het klonk nog wel vies. Uh, o, oh, Zara Gino. Pieter Steins, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uh, nou, Nog eventjes terug naar uh, Fuentes, Carlos Fuentes... Ja, die uh, woensdag overleed. Een van de grote schrijvers uit Zuid-Amerika... Uh, en dan net degene die niet de Nobelprijs heeft gekregen. Misschien had hij die wel gehad als hij nog ouder was geworden. Is er geworden. ooit iemand geweest die uh, uh, postuum de nee. Nobelprijs uh, heeft Nou, wacht even. Nee, ik moet zeggen, ja, dat is één keer gebeurd. Uh, en dat was uh, uh, de Noorse ex-voorzitter van het Zweedse Nobelprijscomité. Uh, en daar nou ben ik natuurlijk net zijn naam vergeten. Hij heet Karel van voren, maar wordt onmiddellijk gecorrigeerd via het internet, denk ik. God. Uh, nou ja, laten we zeggen, Björnster Sterne Björnson, maar hier is het niet. <laughs> uh, en uh, die kreeg een postuum. Uh, en ik weet niet of die al was. Maar laatst toch ook? Uh, toen heeft toch al een, een echtgenoot van een, een, een man meer in de beta-wetenschap. Ja, dat is waar. Uh, ja. Ja. ja, ik heb het natuurlijk alleen over de Nobelprijs voor ja. literatuur. Dat is de mijn expertise. Ja. Waar, ja. Uh, ja. Maar dat is waar, ja. En, maar dat was ook, ook niet, toen werd er maar... ook gezegd dat het heel bijzonder was ja. dat ze hem alsnog kregen. En dat kwam doordat. Tussen het moment van toekennen en het moment van uitreiken... was die man was die gestorven. Alweer, en dan, dan mocht ja. het wel. En bij de literatuur op. hebben ze het dus afgeschaft. Uh, ook om te, uh, te vermijden dat je de hele tijd aan doden... die, die prijs moet gaan ja. uitreiken. Want het einde is zoek. Want dan ga je natuurlijk ja. aan Kafka de Nobelprijs geven. Ja. Je gaat aan Joyce de Nobelprijs geven. Je gaat aan Poes de, de Nobelprijs is, uh... <laughs> ja, dus We kunnen ja. nog verder terug. Dus het ja, is dus, dus goed dat die regel er is. Okay. Maar goed, Fuentes. Fuentes is um, uh, een van de schrijvers die staan in het boek naar de stad dat ik hier heb liggen. hele leuke voorkant, je ziet een soort metrokaart. Uh, en uh, op de metrokaart daar worden de, de letters naar de stad meegevormd. Maar wat wel helemaal grappig is... is dat de metrostations zijn de schrijvers die in deze verhalenbundel... want dat is het, uh, zijn vertegenwoordigd. En Fuentes is daarin vertegenwoordigd met het grootste verhaal... van uh, 30 pagina's. Maar eerst zal ik iets over die, die bundel zeggen... Uh, het is een bundel met verhalen uit de 21ste eeuw. Dus het zijn moderne, korte verhalen. We hebben heel veel klassieke verhalenbundels gehad. Maar dit zijn echt dit zijn de nieuwe schrijvers. Ja, Fuentes is nu dood. Maar oh. uh, in ieder geval de nieuwe literatuur die je hier uh, krijgt. En het is een uh, bundel van uh, verhalen die zijn samengesteld. Uh, of is samengesteld door Sanneke van Hassel en Annelies Verbeken. En Sanneke van Hassel is natuurlijk misschien wel de grootste uh, kampioen... van het korte verhaal in Nederland. Ze schrijft ze zelf erg goede korte verhalen. Uh, net nog een nieuwe bundel uitgekomen, Ezels. Um, maar ze is ook iemand die dat wil uitdragen. En die wil zeggen van je kunt beter een kort verhaal lezen dan een roman. En dan zijn er altijd weer redenen. En dan wordt het weer uitgelegd en dan blijkt het in de verkopen... Hè, dus bij de lezers blijkt het dan toch altijd weer tegen te vallen... want die willen dan toch een roman hebben. Mm. Ja, dus het, is, het is een beetje een roman, dan lees je in één keer door... en bij het woord, verhaal het woord ook ga je telkens al, naar ja, het, het wordt ook al, al, altijd dit soort bundels natuurlijk. Ja, het wordt, nou, ik, ik moet wel zeggen dat dit wel echt een bijzondere bundel is. Want je hebt heel vaak van dat het een beetje uh, lukraak bij elkaar is... Hè, van, uh, ook al kan dat hele mooie bundels opleveren, maar gewoon uh, de, de beste verhalen van de afgelopen 100 jaar en ja. dan krijg je een, uh, Dit is heel grappig. Uh, ze hebben gezegd van, we willen eigenlijk van alle grote wereldsteden willen we een verhaal erin hebben en het moet allemaal van een nieuwe schrijver zijn. En je krijgt dus inderdaad, nou, ik geloof iets van 30 schrijvers met 30 wereldsteden. Toevallig is dat in de, deze bundel. Mexico Stad twee keer vertegenwoordigd is. Eén uh, keer met een fantastisch verhaal van een nieuwe schrijver, Alejandro Zambra, Zambra uit Chili. Uh, wie weet, een van de toekomstige Nobelprijskandidaten. Um, en dat is een heel erg spannend verhaal, dat tegelijkertijd heel geestig is over een kidnapping in een taxi. Um, en het andere verhaal uit Mexico Stad is dat verhaal van Oscar Fuentes, wat een hele andere toon heeft wat eigenlijk een beetje, je zou bijna kunnen zeggen... een rustige, bezadigde toon heeft. Die past misschien bij een meer dan 80-jarige toen hij het schreef. Maar het is een verhaal dat gaat over iets wat, nou ja, waar, waar steeds weer mensen op terugkomen. De gigantische corruptie in Mexico. En by extension een klein beetje in heel Zuid-Amerika. En als je het nog verder uitbreidt in de hele wereld. En daarom is het ook een heel goed verhaal. En het gaat over hoe iemand... Die niet corrupt wil zijn, hoe dienstleven volledig vernietigd wordt. Nou, dat is een fantastisch thema. Dat is ook vaker uitgewerkt in de literatuur. En Fuentes doet het in dit verhaal door vanuit vijf kanten van één gezin te kijken naar die zaak waar die vader bij is betrokken geweest. En uiteindelijk, alsof de zonden van de vader overgaan op die van de zoon, op de, op de zoon. Eh, komt, krijgt die zoon ook met diezelfde corruptiezaak te maken en dan maakt hij ook weer een verkeerde beslissing. En het is een, een ongelooflijk knap in elkaar gezet verhaal. En in 30 pagina's heb je inderdaad het idee... en dat is natuurlijk ook de basis... dat je een hele roman gelezen hebt. En in het voorwoord van deze bundel... zeggen um, Sanneke van Hassel en Annelies Verbeke ook... van ja, we hebben eigenlijk gekozen voor die wereldsteden... omdat van het korte verhaal wordt altijd gezegd... dat die het best, dat, het, dat genre het best floreert... als je een buitenstaander als, uh, als hoofdpersoon neemt. Dat in heel veel korte verhalen... die buitenstaander, dan ben je het snelst eigenlijk... Bij de essentie van het korte verhaal. En als nou ergens veel buitenstaanders zich ophouden, is het wel in die wereldsteden. De eenzame, de verlatenen, de mensen die het van een afstandje bekijken, de immigranten. Nou, die komen allemaal voor in deze stad. Nou, het is een uh, gigantische, bijna erenlijst van schrijvers die erin staat. Je hebt heel veel bekende, uh, variërend van Murakami, uh, altijd vertegenwoordigd natuurlijk, omdat hij zo'n goede korte verhalenschrijver is. Bolagno, ook weer zo'n nieuwe schrijver, inmiddels ook weer dood, maar. Uh, jong gestorven schrijver uit Zuid-Amerika. Uh, maar je hebt ook volstrekt onbekende schrijvers uit Turkije, uit Pakistan. Uh, er zit een verhaal wat ze, waarvan ze de schrijver niet eens hebben kunnen achterhalen... dat ergens op internet is verschenen. Uh, een heel uh, aandoenlijk verhaal over inderdaad een man die moet sappelen als suikerrietverkoper... terwijl zijn zoontje op sterven ligt. Nou, Het klinkt heel simpel, maar het is echt een heel mooi verhaal. Nou, Je krijgt dus een soort uh, ja, een staalkaart van wat er aan moderne 21e-eeuwse verhalen is. Journalistiek. Um, eh, en als je het dan hebt over het soort korte verhalen dat je schrijft... dan kun je eigenlijk twee kanten op. Je kunt de chekhov verhalen nemen. Hè. Dat is laten zien, het gewone leven laten zien... en hoe dat uh, gewone mensen uh, nou ja, uitput of, uh, of wat dan ook. En aan de andere kant heb je de Kafkaeske verhalen. Hè. Als je twee grote stromen, als je het indeelt... en dat zijn de verhalen die een beetje absurdistisch zijn... en waar rare dingen in gebeuren... of waarin het realisme helemaal wordt voortgezet in een soort surrealisme... En Er staat bijvoorbeeld ook een verhaal in van een Israëlische schrijver waar ik een tijdje geleden over uh, sprak, Edgar Carrett, over een sprekende goudvis en dan denk je ja sprekende goudvis, ja. het zal wel. Het is zo'n verschrikkelijk goed verhaal en dat is dus ook weer in nou, dit, uh, dit ding opgenomen. Goed. Uh, ja, het motto van uh, uh, deze bundel naar de stad dat komt uh, uit Raymond Carver, uh, uit het werk van Raymond Carver. Het is een zinnetje dat luidt We lived in Albuquerque then but we were all from somewhere else. Nou, dat is een beetje de basis van het idee van, uh, van de stad... en de mensen die daar zijn natuurlijk. Hè? Je leeft allemaal ergens, maar je komt overal vandaan. Uh, Carver staat niet in die bundel. Natuurlijk niet, want Carver, Raymond Carver is overleden in 1988... op 50-jarige leeftijd. Dit jaar eigenlijk een soort kroonjaar, zou je bijna kunnen zeggen. Volgend jaar, sorry, even een kroonjaar. Um, en Car Carver is echt een... Tjegovia, is iemand die het Amerikaanse leven laat zien... en laat zien van hoe mensen nou ja, door een bepaalde gebeurtenis plotseling helemaal opgeschud worden... en dan hetzij weer terugvallen in een gewone leventje... hetzij ook echt iets anders gaan doen... en het idee hebben dat hun leven een andere kant op gaat. Plotselinge inzichten, daar gaat het heel vaak om... in die Chekhov-achtige verhalen. Maar Carver is tegelijkertijd... en dat hangt er misschien wel een klein beetje mee samen... de grondlegger van het zogeheten dirty realism... Het groezelige realisme. En dat houdt in dat je laat zien hoe de Amerikanen allemaal een beetje verzand zijn... in wanhopige levens, uh, uh, in slechte baantjes, uh, halve mislukkelingen, veel drankgebruik. Nou, die Raymond Carver die heeft eigenlijk zelf ook zo'n leven geleid. Hij was de zoon van een alcoholist. Nou, alcoholisme hij is zelf helaas toch ook aan de drank ten precies, onder gegaan. Ja. Hij is aan de drank ten onder gegaan... wat natuurlijk ook ongetwijfeld een deels een erfelijke component zal hebben... Mm. Um, hij was heel ongelukkig getrouwd. Dus daar kon hij ook met heel veel uh, uh, empathie over schrijven in zijn verhalen. Um, en dus heel vroeg gestorven. Uh, maar tussendoor, in dit ellendige leven... schreef hij dus al die, ja, die kleine juweeltjes van verhalen in grote bundels. Zoals Will You Please Be Quiet, Please? en What We Talk About When We Talk About Love. Uh, dat is waarschijnlijk zijn beroemdste bundel. En die is zijn beroemdste bundel. Omdat een groot aantal verhalen daaruit door Robert Eltman werden genomen in zijn film Shortcuts. Hè? Dat is zo'n echt zo grote film uit de jaren negentig. Um, wat ik hier voor me heb liggen is... Wees alsjeblieft stil alsjeblieft. Uh, dat is dus de vertaling van een van zijn vroege bundels. En uh, het interessante is... dit is de vertaling van Jacques Commandeur. Is er een hè? nieuwe vertaling? Het is deels een nieuwe vertaling. Hm. Want wat Commandeur heeft gedaan... is van Hij heeft ooit die verhalen van Carver vertaald. Ja. Maar hij is er weer opnieuw mee aan de gang gegaan. Kennelijk vond hij dat er nog... Iets bij kon. Dat nou, het de nog de scherper Koken. kon. En dat het nog. En dat is. Uh, ja, dat is eigenlijk, eigenlijk moet zoiets sowieso gebeuren. Hè. Ze zeggen wel dat vertalingen eigenlijk eens in de 50 jaar. Opnieuw moeten worden gemaakt. Maar je ziet eigenlijk heel zelden dat dat een veel kortere periode is. En dan we komen wel één dat... keer in de tien jaar. Ja, saterdag. precies. Nou, He? dat lijkt me heel goed. Daar kom je heel erg ver mee. Ja. Um, Goedemorgen. Het zijn uh, ongelooflijke goede kijkjes in, um, in de gewone levensweer van die Amerikanen. Uh, kleine ploeteraars, uh, maar ook gewoon vaders- en zonenverhalen. En uh, waar, je, waar die verhalen dan heel erg aan doet denken... en dat is dan eigenlijk de enige gelijke in de Amerikaanse literatuur van Raymond Carver... is aan Ernest Hemingway, die ook zo geweldig... Hè, wij associëren hem altijd met macho dingen, met stierenvechten en weet ik wat allemaal... maar eigenlijk waar Hemingway zo verschrikkelijk goed in was... waren juist die gewone mensen die hij zo fantastisch beschreef. Uh, het is een hele gevarieerde bundel, deze. Wees alsjeblieft stil, alsjeblieft... Um, het, er zit een verhaal in wat echt prachtig is, waarin de verkoop van een uh, mooie auto in een gezin eigenlijk een soort symbool wordt voor de totaal afgebladderde relatie en voor de armoede waarin het gezin dreigt te gaan verkeren. Uh, er zit een bijna Shakespeareaans uh, otello achtig verhaal in over jaloezie. Dat is het titelverhaal. Uh, wees alsjeblieft stil, alsjeblieft. Um, er zit een fantastisch beschreven slapeloze nacht in. Nou ja, je, kunt, je kunt Carver gewoon al elke situatie geven... en hij werkt hem fantastisch goed uit. Um, echt een, uh, ja, een prachtige, prachtige bundel. Ja, ik zei al van bij toeval, want dat was eigenlijk pas toen de stapel hier was... Um, blijken alle dingen die ik mee heb genomen verhalen te zijn, verhalenbundels te zijn. <laughs> wat, een, wat een toeval. Wat en hier heb ik nog uh, uh, meer geweldige verhalen. Ja, nu, nu kom je echt. Heb je alleen maar in tijd om korte verhalen te lezen? Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Oh, is dat ja. het? Nee, want het is wel zo. Het is dus net als met het schrijven van een brief. Hè. De bekende uitspraak is: ja, ja. ik schrijf je een lange brief, lange want brief. ik heb geen tijd voor een korte. Zo is het met lezen ook. Ik lees een roman, want ik heb geen tijd voor een kort verhaal. Knoop die in je oren. Dat is echt waar. <laughs> uh, ik heb hier liggen: uh, Edgar Allan Poe. Uh, niet onbekend, mag ik wel zeggen. Uh, vier jaar geleden, toen ik zelfs de eerste keer dat ik hier de nieuwshow was, besprak ik Edgar Allan Poe in een nieuwe vertaling van Paul Syrier. Um, Poe is natuurlijk de uitvinder van het korte verhaal op een heleboel gebieden. Uh, horrorverhaal, uh, de, het science fiction verhaal, uh, de detective stories. Die zijn, komen eigenlijk, ja, die zijn door Poe grootgemaakt en daar wordt nog steeds op voortgeborduurd. Uh, nu is in Perpetua verschenen, Perpetua is de... Een soort luxe serie van de 100 beste werken uit de wereldliteratuur. Nou, daar hoort Poe zeker in. Um, en er is eigenlijk een selectie verschenen uit die grote vertaling die vier jaar geleden uh, is gemaakt. Uh, want dat was iets van uh, 800, 900 bladzijden. En dan ook nog hele grote bladzijden. Uh, nu is het een veel bescheidener boek. En die selectie is gemaakt, en dat is eigenlijk heel onverwacht, door Thomas Verbocht. Thomas Verbocht is iemand die je kent. Een zachte, melancholieke. Verhalen die eigenlijk altijd met het verleden te maken hebben. Ook een beetje met eh, eigenlijk gewone verhalen. Dus je zou bijna kunnen zeggen dat hij dichter bij Raymond Carver staat... dan bij Edgar Allan Poe. Edgar Allan hmm. Poe is dan weer een van de mensen die bijvoorbeeld Kafka hebben beïnvloed. Maar je zei net dat een buitenstaander vaak een, uh, iets ja. het beste kan beschrijven. Dus dat is waar. Dus, dat hier en ook, en als je het over buitenstaanders hebt... Uh, de, de figuren die bij Edgar Allan Poe het woord voeren... Hè, of het nou iemand is die uh, iemand heeft vermoord... of die zijn kat achter het behang heeft gestopt... of uh, die uh, voortijdig begraven wordt... of nou, noem al die beroemde verhalen van Poe... maar het zijn allemaal soorten rare buitenstaanders, misfits... Um, Verbocht heeft 22 verhalen van de 75 die er oorspronkelijk in stonden... heeft hij gekozen en heeft eigenlijk alle bekende verhalen genomen. Dus je wordt hier nooit teleurgesteld. Er zit er één in waarvan ik denk, die had hij er ook in moeten hebben. Dat is de waarheid over het geval Waldemar... En dat is een heel spannend verhaal over uh, contact... dat wordt, met een lijk wordt gelegd dankzij mesmerisme, een soort hypnose. Maar dat is eigenlijk het enige verhaal, het beroemde Po-verhaal... dat er niet in staat. Ik denk dat Verbocht dat heeft laten vallen voor een onbekend verhaal van Po. Oh. Uh, namelijk zoiets met Arnheim in de titel. En dat is natuurlijk omdat Verbocht uit Arnhem komt. En daarom heeft hij volgens mij dat als laatste verhaal erbij opgenomen. Oh. Uh, maar daar moest helaas dus wel het geval Valdemar voor, uh, voor wijken... Uh, alles staat erin, de grote kampvuurverhalen, eh, de zwarte kat, de rode dood... Eh, de sadistisch verhalen, eh, een ongelooflijk goede bundel... En Heel erg mooi vormgegeven. Dit zijn de soort boeken waarvoor je dan toch echt nog het idee krijgt... het boek houdt nooit op te bestaan. En nog even heel kort, want je had nog iets heel kort, getekend. Ik heb nog één ja, dat heel erg hiermee samenhangt. Uh, eigenlijk de Po van het begin van de 20 ste eeuw uit, uh, uit Amerika. Poe was ook uit Amerika. H.P. Lovecraft. Een, eigenlijk tegenwoordig een beetje een cultauteur geworden. Hij is de favoriete auteur van Michel Wellebeck. Schreef nog krankzinniger horrorverhalen dan Edgar Allan Poe. En die krankzinnige horror horrorverhalen daar heeft Erik Kriek... Een, een graphic novelist, een striptekenaar... heeft daar graphics, graphic stories van gemaakt. Um, en uh, hij heeft vijf van die verhalen genomen van Lovecraft. En die heeft hij op een fantastische manier uh, uh, gescenografeerd. Dus hij heeft die uh, wat langere verhalen heel kort weergegeven en getekend in een soort Robert Crum-achtige zwart-wit stijl... Uh, met gruwelijke details. Als je zit te kijken lijkt het af en toe... of je midden in Pirates of the Caribbean bent uh, verzeild geraakt. Um, maar hij, heeft het heel, hij is er echt heel goed in geslaagd... om die rare sfeer in die horrorverhalen van Lovecraft... Uh, perfect in tekeningen te vatten. Uitgegeven watten. bij ogenblik, hè? zoals ja. altijd weer Alle bij de strips. Eerlijk, uh, Lovecraft, het onzienbare en andere verhalen. Okay. Dank je wel, Pieter Seins. Uh, meer informatie en titels op pagina 260... en op onze website nieuwshow.nl. Oké, okay, als je de vraag zou moeten beantwoorden... waar ligt het topje van de Mont Blanc? kom je uiteindelijk toch niet heel snel op het Tijlersmuseum in Haarlem. Maar... Toch niet verwonderlijk dus dat daar morgen de tentoonstelling... naar de top Expeditie Mont Blanc opent. En deze tentoonstelling vertelt het verhaal... van de eerste wetenschappelijke expeditie naar de top van de Mont Blanc. En dat was in 1787. Liggers is conservator van het Tijders Museum en bij ons te gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het werkelijk het topje van de Mont Blanc... Ja, ik ben laatst in Zwitserland geweest, in Genève... waar ze nog meer stenen hebben liggen van die meneer de Saussure... die naar de top ging. En ik had een, mocht het topje van mijn directeur niet meenemen... maar ik had wel een prachtige foto. En uiteindelijk zijn we dat museum d'histoire Naturelle in Genève... door de hele collectie gegaan. En we kwamen als het ware steeds hoger op die berg. Maar dan... Via laden. En uiteindelijk kwamen we dan bij dat graniet. Van waar er stond. Uh, het dichtst bij de top of wat dan ook. En ik zei. Oh, dat moet wel hetzelfde zijn. En hij haalde die foto van mij erbij. En toen zei hij. wow u heeft het mooiste topje en toen dat was zo'n heerlijk gevoel. Maar het werkelijk ja, ja, er... het topje geweest. Maar er he? is toch maar één topje. Er is maar één topje, maar ik, laat ik dan nou meteen geloof pas als u, daar, als u daar op die berg en dat u denkt, hey, het past precies in. Laten dat... we gewoon heel eerlijk zijn dat natuurlijk boven, helemaal boven is het ijs, ijs, ijs, ja, ijs, precies. ijs. En er is vlak onder dat ijs is het laatste stukje steen en en dat is er gewoon afgegaan met het hamertje wat we ook daarbij hebben liggen. Ja. ja. Maar dat is dus een, een kostbaar bezit, het topje van de Mont Blanc. Ik had geen idee dat dat in Haarlem lag. Maar goed, de aanleiding voor deze tentoonstelling... is eigenlijk de restauratie van een maquette he, van de Mont Blanc. Ja. En wat moet, ja, we, we hebben hem nog niet kunnen zien, uh, die, die tentoonstelling... want daar gaat morgen pas open. Hoe ziet dat eruit? Ja, dat is hoe groot een, is dat? Uh, uh, hij is ongeveer een, uh, een meter bij 75 centimeter en iets van 40 hoog. We hebben hem laten restaureren, dus hij is gerundigend. We weten gewoon hoe het eruit ziet. Dus er is op een gegeven moment iemand die plakt dan negen houten blokken aan elkaar. En die begint dan met al die gegevens van die bergbeklimmers gewoon te gutsen. Dus hij maakt zo de dal van Chamonix en die gletsjers, et cetera. Hij is gewoon nagemaakt uiteindelijk. Nou ja, maar wel, wel met de exacte gegevens van, van, van die beklimmers. En, en van dat... mensen met, met een barometer en een thermometer omhoog. En waar werd die maquette dan voor gebruikt? Die werd gebruikt om... Uh, ja, je moet denken, voor die tijd ging niemand een berg in. Dat was eng, er waren draken, die Monsters. veroorzaakten de lawines, die, die bewaakten de goudaders. En op een gegeven moment is er dan een gek, die lukt het wel. Die maakt van alles aantekening, komt weer terug, die boekjes worden uitgewerkt. En dan heb je op een gegeven moment geen platte kaart. Want voor die tijd had je alle kaarten van Zwitserland, zijn bijvoorbeeld molshopen. Dus allemaal zulke bergjes. Dus daar heb je eigenlijk niks aan. En ineens heb je zo'n gedetailleerd gebied... met iemand die op die top ook nog weer links en rechts ging meten. Zodat op, in een vrij korte tijd kon Zwitserland gewoon... Uh, ja, die had een mooie platte kaart. Maar toen was het... Je moest hem gewoon ook... Uh, 3D hebben. Maar, maar waar is die dan gemaakt, die maquette? Die is gemaakt daar in, uh, in het dal van Chamonix. En hoe komt Tyler's Museum daar dan Nou, maar? er waren dus. In die tijd had je al een soort grand tour. Dus mensen die ja. rondreisden, die, gingen, die reisden door naar Italië. Die bestelden dan kurken, maquettes van de. Van de van de ruïnes die ze daaraan troffen. Die zijn ook nog overal te vinden. En dan waren er mensen die zeer bemiddeld waren. En die bestelden dus zo'n gro heel grote maquette. Later zijn ze van papier. Zijn er papier. meerdere gemaakt? Ja, er zijn, er zijn misschien vijf, zes, want toen ging die man al dood. Er is er nog één, ook heel mooi, in Görlitz bij Dresden. En al die anderen die zijn verdwenen, opgestookt, kapot gegaan. Daarna zijn er kleinere gemaakt van papier-maché... en nog hele luxe van porselein beschilderd. Dan had je zoiets van 30 <lacht> centimeter en dan zo mooi. Dat nam je dan mee, dat stond dan op uh, het uh, dal van Chamonix en de Mont Blanc. Dat, echt zo'n hebbedingetje. Nou ja, het was ook wel wat. Die, die, die eerste man, die ging ook letterlijk met een bed, volgens mij, de berg in. Hè? Ja, er zijn schattige plaatjes. Die zie je bij, uh, zie je bij ons, dat hij dan met 18 klimmers omhoog gaat. We hebben het gaat. nu over de Saussure. Ja, dat die de eerste meer... wetenschappelijke expeditie uh, heeft ja, geleid. Horas ja. ja. Horace Benedict de Saussure. Ja. Dat was eigenlijk, dat woord bestond nog niet... maar hij heeft dan als het ware de geologie... de aardwetenschappen als, als wetenschap uitgevonden... Die had al vanaf 1760 een prijs uitgeloofd om boven te komen. Pas in 1786 is er een gemzenjager en een kristalzoeker. Die, die vinden dan de top naar de bombla. Hij gaat meteen het jaar daarna, de dus sour met beklimmers omhoog. En hoe, hoe groot was die groep? Hoe zag uh, de expeditie eruit? Nog 18 dragers. Maar als je die plaatjes ziet, dan denk je, nou, die hebben een rugzakje met een Krentenbol, meer niet. Ja. Maar als je dan die enorme dus lijst ziet... dan zie je dus dat ja. zijn bed met matras en kussen... en een haak, want er hoorde nog zo'n gordijn over... en zoveel tassen en kiers en witte wijn... en zoveel paté en broden... en dan nog de hele wetenschappelijke app apparatuur. Zulke grote... En, en, en toen, hoe hoog zijn ze met al dat spul gekomen Ze zijn dan? helemaal aan de top gekomen. Ze zijn het in tweeënhalve dag heen, tweeënhalve dag terug. Maar het viel ze ontzettend... Tegen, omdat je, je krijgt die eile lucht. Hij is 4800 meter hoog. Meer zelfs. En uh, men begon net niet te muiten. Maar in dat dagboek van de Saussure lees je ook... Nou, de dragers hebben geen zin. Die denken, oh, we moeten daar overnachten. Al Als we traineren, dan slapen we in ieder geval vannacht hier. Dat durven we nog wel. Dus er was ook steeds een spanning van... Oh, we gaan de tent opzetten. Nou, de zuur was nog de tentpennen in de grond, of in het ijs aan het slaan. En alle klimmers zaten al in de tent om even aan te geven wat de mietjes dat in die tijd al waren. Het was maar een Zwitser, Zwitser, hè? Hij, ja. Dat is ook wel. Ja, hij staat op de bankbiljetten, hij staat op de postzegels. Het is echt wel. Nou, heeft, het is onze Michiel Adriaans zoon de Ruiter. Ja. Maar wat wilde die man eigenlijk weten? Hij wilde alles weten. Dus, er is lucht. Wat is dat? Ze hadden nog nooit echt onderzoek naar lucht gedaan. Wat doe je dus? Je, je, je zuigt een, vaar, een bol, glazen bol, vacuüm. Dan doe je hem om de 100 meter, doe je zo'n bol open... Lucht, goud, kraantje dicht, hup, weer een bol. En al die bollen namen ze dan mee naar het dal... en gingen ze de lucht onderzoeken. Want wat, hoe kwam het nou dat je boven bijna niet kon ademen... en beneden wel? Dat, dat wist hij toen al. Ja, dat, dat, wist, dat, dat wisten ze wel, vooral in Zwitserland. En dan had, had hij nog een hygrometer. Luchtvochtigheid was heel anders, mm -hmm. heeft hij ook bedacht. En hoe kan je dat nou mooi meten door tussen twee dingetjes iets te spannen? Had hij de blonde haren van zijn vrouw meegenomen? Ach, het dat is niet dus waar. Kan... Echt waar. Ja. Dat had een mooi romantische ja, ja, ja. gegeven. Ja, ja, ja. En zijn vrouw zat trouwens in het dal met een sterrenkijkertje... wat we ook op de tentoonstelling hebben. Die volgde haar man met haar twee zussen. Die waren hartstikke... Oh, zou dat maar goed aflopen. Nou, ja. Maar uiteindelijk zat hij maar 30 meter onder het, uh, het de, de totale hoogte. Dus je moet denken een barometer, een hygometer, een anometer... een magnetometer en nog wat apparatuur. En nu is het niet eerlijk omdat de berg steeds hoger wordt. Hoezo? Omdat het wat warmer wordt en dan smelt het net niet... maar je hebt daar enorme winden en die jagen dat ijs omhoog. Dus we hebben in de laatste tijd, is ze niet meer dus eh, 48107, maar hij is nu al 4810. En ik neem, neem aan dat de haar van die mevrouw ook op de tentoonstelling te zien is. Nou helaas, toen wij dus die bruikleen binnenkregen, zat haar haar er niet meer tussen. Ah. Oh, maar er was vast wel iemand met blond haar die even een haartje af kon staan. Ja, dat had gekund, maar ja, dan ben ik toch ook wel weer, dat ik Strict denk, nou, de leer, heel strikt in de leer. Nee? Oh, dat ja. had ik nou gewoon gedaan hoor. Ik had ja. gewoon... Maar wat is dat, dus die maquette? is te zien, die instrumenten zijn te zien. Als mensen naar tijlers gaan. Wat, wat, wat, wat, wat nou, je kunnen... ziet het, uh, wat bijzonder is dat er in Geneve is er een hele zaal dicht gegaan van de Zozuur, omdat al die bruiklenen dus ja. alles is bewaard van de expeditie dus okay. met zijn schoenen met zijn jas en zijn tas en de instrumenten de kaarten de plattegronden en dan trekken we het prachtige verhaal door van hoe ontstaat een wetenschap en wat heb je er nou aan Dus we e eindigen ook met een prachtige grot met gesteenten en mineralen hoe ja, groeien precies, die want dat was de start En want dat is gewoon want en daarna ging het ontzettend snel En daar is Tylers Hegel in geworden ja, in die ja, stenen Ja ja want ja, die directeur, die was in 1802 op verzamelreis in Genève. Die komt bij de zoon van de Saussure. Misschien is er nog wat te halen. En die ziet dus dat armoedige steentje liggen. In zo ik zie het zo in zo'n doosje met watten. Wat is dat? Ja, dat is de top. En hij wilde gewoon geld zien. Dus van Maram zei. Ja, hoe, hoeveel kost die top dan? En. Uh, nou, neem maar mee, joh. En, en zo zijn er nog allemaal stenen. Ja, ja. En nog allemaal stenen die zijn vader door heel Zwitserland heeft afgehakt. We hebben. De, de, de, een, een, een boekje, hoe de maquette is gemaakt. Dus echt het handschrift van de maker. Ja. En prachtig met alle uh, teksten. Dus het is eigenlijk een soort jongensboek. Je begint met draken, je loopt met de sojuur mee. Wat ontdek je? En daarna is het ook van... Ja, gewoon voor, voor kinderen met barometers, hygrometers, thermometers. Wat je nu niet meer begrijpt... Hey, nee, eigenlijk... het, het lijkt wel een jaar van iedereen die kan wandelen... die kan ook die Mont Blanc op ongeveer. Ja, ja, ja, ja, ja. dat is bijna voor heel veel mensen helaas. Want toen was er, zeg maar zeggen, even uh, twintig mensen in één jaar. En nu heb je dus een paar honderd uh, soms op een dag. Je moet denken, dertigduizend oh, mensen die op Echt? de top van de Mont Blanc komen... En die ook allemaal onder. Ja, ja. En, de, ja en het is dus een, uh, ook het, meteen het probleem. Het vervuilt. Iedereen wil toch eventjes in de sneeuw zijn behoefte doen. Gelukkig bevriest dat. Maar, uh, maar men denkt dat het ma Maar maken. Ook maar, dat wordt de top weer veel hoger. Uh, ja. Maar Bert, nog even. En Daar waar, staan Pe wij allemaal Pe bij stil. Peter ja. Winnen gaat het openen, denk ik. nou uh, ja. Dat is echt een leuke bergbeklimmer. Ja. Nee, dat is geen bergbeklimmer, nou. maar het gaat ook om. Uh, uitputting, doorzetten. Okay. Eh, alles is uh, sportief, maar deze beklimming, de hartelijk, wetenschap. Hartelijk dank. U hoort de Bedsliggers, conservator van de expeditie, naar de top. Expeditie Mont Blanc. Morgen wordt die geopend door oud wielrenner Peter Winnen, Dat heeft u net gehoord. Uh, meer informatie over die expositie te vinden bij ons op de site. Zometeen, dan is er nog kamerbreed. Met daarin te gast, vicevoorzitter van het CDA, Pieter van Geel... PvdA, Tweede Kamerlid Sharon Dijksma en Tofik Dibi. Tot zometeen. Samen thuis, samen dros. Goedemorgen. Goedemorgen. Kan maar.